Dit is ZFM Race Radio.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 van de CFM Race Radio. Die begonnen we... in de herkonsing met uh, Fabian Dammers. Fabien, ja. Dammers, ja. ja. Ja, want ik denk, uh, nou, je zal maar ergens in Amuiden wonen... en je denkt, hé, hey, mijn plaatje komt voorbij. Ja, wat wel, het gebeuren hier? Race Radio vandaag, inderdaad, uh, vrienden. Maar het uh, is, is ook een leuke toepasselijke plaat, ook vind ik. Uh, Roundabout Town. Ja. Roundabout Town, een Rondje om het door een Roundabout Town. Nou, Terwijl uh, door trouwens een klapband heeft met zijn eerste Ja. Dus oh. die, is, uh, die is tegen zo'n rotonde denk ik aangekomen. Uh, <laughs> ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar niet Kijk, tussen, die is in, klaar op het ah, rechte stuk. Ik denk dat dat over is. Ik een denk dat hij ook out Ja, dat hij het afspraakje heeft uh, met een andere Roundabout Town, namelijk in Rotterdam. Ja, hij moet nog even Hij toch naartoe, Dus. Uh, ik heb zoiets van, nou, als je door Doornbos nou, jij zet, zet die auto maar onder de helikopter. Ja, precies. Ja, maar zo. Kijk, en ik doen had er toch niet zoveel zin meer in. Ik ga maar uh, meteen even die band uh, laten klappen. En Dan kan ik meteen naar Rotterdam. En dan ben ik er gelijk uh, vanaf ook. Dus uh, dat, dat, dat, dat zou wel zomaar, zomaar uh, kunnen. Uh, goed, dit was uh, dus uh, de NASCAR uh, demonstratie van hier uh, door een bos. Want ja, we uh, hebben in Bavaria, uh, uh, uh, in is het, Bavaria weekend uh, in Rotterdam ook nog. Ook nog. Ja. Daar gaat ben hij in Formule 1-2 zitten, gaat hij rondrijden daar hè? Formule 1-2 zitten er ja. kijk nou. mag, mag ook zou, mensen zou... met uh, veel geld in een envelopje ja. rijden. Ja, met een uh, paar scharrenkoppen van vandaag ja. kom je daar ook niet <laughs> nee, mee. Dan Dan ik wou zeggen, he, met scharrenkoppen kom je we echt weinig, weinig <laughs> daar inderdaad. Het zal langzaamaan wel alles hier voor de deur ook weer uh, opgebouwd zien worden. Ja, dat uh, ja, ook steeds weer drukker ja. Wat stoeltjes al naar buiten gaan, parasols worden alweer neergezet. Natuurlijk ja, de laatste dag voor uh, culinaire uh, Zandvoort. Zandvoort wat ik, culinaire. Wat ik wel even ga doen, Sjors. Wat dat jij ze gaat doen? Uh, ja, is eventjes doe. kijken wat onze vriend uh, Lex van der Hoorn uh, vertelt uh, voor vandaag. Wat het uh, weer gaat doen voor vandaag. Wat het weer gaat doen, want... Nou, ja, ik... Daar zijn nogal uh, wat uh, twijfels over. Dus nou, op ja. het begin van het weekend was de voorspelling dat het zou gaan onweer aan het eind ja, van de dag. Ja, nou, Eindelijk dan, van dag, dan maar... ga ik uh, nu dus even uh, voor van ons over onze eigen geweergoeroem maar even uit. Het is vandaag wisselend bewolkt. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur temperatuur is 21 graden vandaag in Zandvoort. Dus wisselend bewolkt. Dus wat het blijft hij? wel droog. Zo, uh, Zo, er wordt niet gesproken over een bui. Ja, en ja. Uh, morgen dan is het meest bewolkt. Eerst periode met regen. In de, en in, dan zal het in de middag gaan opklaren. Zo zegt onze weergoere Lex van Hoorn. Een vrij krachtige aan zee. Eerst harde wind. Uitzijdelijke richting en de maximumtemperatuur temperatuur zal dan oplopen naar zo'n graad of 19. Oké, okay, cool. toch niet Morgen, dus een iets mindere dag, maar ja, dan moet toch iedereen weer aan het werk. Ja, droomt. Oftewel gewoon ja. voor dit weekend, voor de auto. Uh, autosport en, heeft, een autosport uh, heeft een goed weekend. Ja, goed weekend. Maar ja, we hadden van de, uh, vorige week vrijdag, hadden we mijn vader uh, ook in Hoogland. Ja. Yeah. Want die heeft ook iets nu met auto's. Alleen geen moderne raceauto's, maar gewoon wat auto's. autos. auto's. Ja. Dus, uh, wil, we, gaan, we gaan hem straks eens bellen. Ja. En dan gaan we gewoon eens vragen hoe het daar is allemaal. Ja, dan om. Lijkt me een strak plan. Is goed. Dan gaan we eerst nog een stukje muziek draaien. En om ook een beetje in het uh, thema te blijven van vandaag. Iets met rotondes of iets met uh, snelle raceauto's? Iets met uh, Mercedes-Benz. Ah, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, ja. ja, ja. De, de, could go where the cool ones go down to Maritz or even San Paulo. Look at me, I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 Ben ik geboren Hier werd ik begraven. Hab tauge oren Weis baard En zit in gaten Mijn honderd enkel spelen cricket Op rasen razen Als ik zo so daaraan denk Kan ik het eigenlijk Koumer waden Pieter Fox Met zijn Houd aan zee En het alles tijdens Race Radio Hier op ZFM Antwoord. Maak ons op Om door te gaan Naar het DTM Ja Tenminste Dat gaan we zo doen We hebben uh, Nu via het DTM fankanaal Hebben we de beelden zoals die vorig jaar zijn uh, gemaakt. En, uh, het was een compleet Audi-podium. En uh, ze lieten ook een, zeg maar, een kijkje in de keuken zien hoe die jongens zich voorbereiden op een wedstrijd. En Bruno Spengler werd uh, in het Mercedes uh, ja, Sport -home eigenlijk min of meer een beetje onder genomen. Hoewel, uh, Spengler zelf uh, moet dat uh, ook doen. Maar Wil die het lekker aan de uh, zijn, wel, uh, dan, dan moet je er dus nog wel wat uh, voor doen. Nou, uh, dat is uh, nu in voorbereiding. Straks uh, gaan we de informatieronde krijgen op het uh, circuitpark Zandvoort. Maar eerst hebben we er is ook nog iets anders. Oldtimers, uh, Pascal. Uh, want ja. ja, het is ook een alltimer een weekend geloof ik aan de gang. Hè? Dat klopt inderdaad. We hebben in Haarlem, op uh, het terrein van de Sligro, parkeerterrein, is er een alltimer meeting. Ja. En uh, nou, mijn vader, die heb ik nu aan de telefoon en die kan er wat meer over vertellen. <laughs> dus hallo, paps. Horen we hem? Hoor hem ook op de... Op de, je nog, de op? Ik hoor hem niet. Je hoort ja, hem niet. Ja, ik ben er nog. Ja, Je bent er nog. Ja, ik ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ben er nog. <laughs> <laughs> ja, nog. Uh, Moet ik al vertellen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, je gaat gaan. Ja. Oké, okay, nou. Uh, bij de Sligroo, het is dus een oldtimer meeting. Uh, er zijn momenteel meer dan 125 uh, ouderwetse voertuigen. Zo. Oh. Netjes. drukte van je welse. Ja? Gelukkig. Uh, ja. uh, er is country dance is hier. Uh, er staat een, uh, een orgel van het Orgelmuseum, die draait hier. We hebben springkussen voor uh, de kinderen die daar, uh, zich daar verschrikkelijk goed op vermaken. En uh, voor de kleintjes hebben we ook nog een suikerspin. En dat allemaal gratis, uh, dat toegang is gratis. En ik denk dat we momenteel aan de 3000 bezoekers zitten. Dus, uh, ja, een hele gezellige boel dit het hier. Ja, meneer Van Beek uh, met Jaap Koper van ZFM. Uh, van het <laughs> <laughs> ja. uh, is niet uh, de eerste keer hè, dat dit uh, wordt gehouden. Ik geloof dat dat al meerdere keren al is, gedaan is. Uh, Klopt, dit is uh, de twaalfde keer nu. Ja. Uh, ja manier, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Uh, dit dit uh, te dit gaan doen? Nou, mijn collega, een, tenminste een collega van mij, we werken allebei bij Connection. Hmm. En die is gek op uh, oude voertuigen. En die, uh, heeft op een gegeven moment heeft zo'n meeting heeft die georganiseerd. Ja. Nou, toen kwamen wij uh, met elkaar in, uh, in, in gesprek. En toen zei hij van, ja, het heeft me wel heel veel geld gekost. En uh, ja, ik moet wat uh, sponsors zoeken. En het zou de mensen graag willen voorzien van uh, broodjes en koffie. Ja. ja, toen zei ik tegen hem van, dan moet je het wat commercieel aan gaan pakken. Ja. Nou ja, doordat ik dat eigenlijk zei, uh, ben ik er zelf ingerold. Wat eigenlijk niet mijn bedoeling was. Want ik ben er wel heel druk mee. Ja. En ik verzorg dus dat de, de mensen die zich tijdig inschrijven... Ja. Uh, die worden voorzien van een lunchpakketje. Dus twee broodjes en twee koppen koffie of, uh, of thee. Ja, het is, en, dus, en, ja? Ja? ja, gaat u door? En daarnaast uh, ja, moet ik zelf ook dus broodjes verkopen... om een beetje pie te kunnen draaien. Ja, het is een... Ja. Ja. En, ja, en daarnaast heb ik ook gezegd... Ja, dan moet je er ook wat stands bij halen, marktkramen om uh, ja, mensen daar ook niet toe te trekken en ook om mijn verkoop natuurlijk uh, een beetje te sponsoren. Nou, en dat uh, gaat prima. We hebben momenteel uh, tien marktkramen staan en uh, een stuk of zeven uh, grondplaatsen. Dus die mensen willen dan geen kramen, die willen alleen maar de grondplaats hebben. Nou, ja. ja, en dat uh, trekt uh, ontzettend goed publiek. Ja, en uh, ja, dat, dat geeft ook de gezelligheid aan de hele sfeer. Ja, is het ook een beetje een, een, een soort van gezinsdagje, zoiets, voor, uh, voor mensen die dit, uh, die dit nou net weten eigenlijk, of, of hoe moet ik het zien? Dit is eigenlijk niet helemaal goed. Wat, wat zegt u? Ik verzond het niet helemaal goed. Nou, uh, wat, uh, ik, wat ik mij eigenlijk uh, af zit te vragen, is het een beetje een soort van gezinsdag, uh, voor mensen die het net weten? Ja, het is eigenlijk een hele grote familiedag. Het is gewoon van, van jong tot oud. En uh, ja, die kunnen hier terecht. De toegang is gratis, de mm -hmm. deelname is gratis. Ja, alleen als ze een broodje willen, daar moeten ze voor betalen. Of een kopje koffie, of een glatje kriserank. En verder is eigenlijk alles helemaal gratis. Ja, wat voor soort... Ja, je kan een, uh, ja. een, een, een hele gezellige dag hebben voor een heel gezin. Wat eigenlijk niet veel hoeft te kosten. Nee, maar wat voor soort oldtimers kan men dan aantreffen, zeg maar, op dat uh, terrein? Nou, van alles. Ik, zie, ja. Uh, ja, ik ben in mijn auto gezeten, anders hoor ik het niet. <laughs> <laughs> ik zie in mijn spiegel zie ik een, een oud Ford staan uit uh, 1838. Mm -hmm. Of 1938, sorry. Een beetje uh, Duitsjag, een jaar verschil. <laughs> uh, er staan ook brommers. Uh, ik zie ook een oude uh, trekker staan van uh, 63 jaar oud, van 1947. Uh, motoren staan er. Uh, ja, eigenlijk alle voertuigen die ouder zijn dan 25 jaar. Die kunnen hier terecht. En die mensen die, die hebben contact met elkaar, spreken met elkaar uh, uh, ja, om, om ook te kijken waar, waar, op ze bepaalde onderdelen kunnen kopen, ja, dat wordt allemaal met elkaar besproken. Het is dus tegelijkertijd eigenlijk ook meteen een beurs, begrijp ik hieruit. Ja, het is een, een meeting. Hè? Dat, dat ja. wil ik dan zeggen, bij elkaar komen en uh, ja, gezellig uh, met elkaar bezig zijn met oude auto's. En, uh, ja, en dan ook naar de kraampjes kijken, schaalmodellen kopen. Dus mensen die echt geïnteresseerd zijn in dat soort spul. Ja, die kopen ook schaalmodelletjes van die oude voertuigen. Ja, gewoon een hele gezellige boel. Is ja, hier. Af, afsluitend, uh, tot hoe laat uh, gaat dit nog door? Daar op het terrein van de Sligro, in de Waardepolder, geloof ik ook, hè? Je ziet dit. Ja, het is bij de Sligro in de Waardepolder, Jan van Krimpen, uh, weg nummer 1. Ja. En het is tot uh, vier uur. Om drie uur is er uh, prijsuitreiking, want uh, er loopt hier ook een taxiteur rond, ja. een van de sponsors. En die, uh, ja, die gaan kijken welke auto's in de prijs vallen. En er vallen dus onder vrachtwagens drie prijzen, onder de personenauto's en onder de tweewielers. Dus er worden zes bekers uitgereikt. En iedereen die komt krijgt ook nog een keer een vaantje die op tijd inlaat schrijven, want daar gaat het allemaal dan om natuurlijk. Oké, okay. uh, mag ik u hartelijk danken voor de bijdrage in de, de uitzending. Nou, heel graag gedaan. En, en graag tot een andere keer. Ja, misschien tot de dertiende keer. <laughs> <laughs> heel goed, dank u wel. Dat was uh, de Heer Van Beek. En uh, ja, dat uh, ja, was uh, de oldtimer dag uh, op de, de Jan van Krimpenkade daar. Goed, uh, de uh, de, Krimpen de, Krimpen de van de Sligro. Dus, dus uh, okay. als je niet naar Seel wil gaan. Als je niet naar de TTM wil gaan... of als je niet naar Bavaria wil gaan... of ook niet naar het culinaire hier in Zandvoort... dan heb je de, altijd nog die oldtimers uh, old uh, daar. Oldtimers, er is genoeg te is doen dit Er is genoeg weekend. te doen. Maar dat maakte uh, geen indruk op me, uh, ja? Nee. Zijn naja, twee. Don't depress me, je mag me. A guys who thought they were pretty smart... but you got me right down to my heart. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all.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 Impressive MetroZ van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. radio mid juren juren and the reflex zfm race radio Pit report ja, want uh, het uur-u uur gaat uh, naderen. Het uur-u, uur, uh, dat wil dus uh, zeggen... uur, uur, uh, twee, uur uh, twee uur. Ja, twee uur. uur. Ik hoor al uh, het uh, gewapper van, door de telefoon al. Ja, dat betekent dat uh, we ons op gaan maken voor de startopstelling van de DTM. De zesde wedstrijd uh, in dit seizoen. En dan zijn er geloof ik ook nog zo'n vijf of zes te gaan. Willem, jij weet dat uh, precies. We zitten halverwege dit kampioenschap geloof ik hè? Ja, we ja, zijn ja, de zesde race En uh, we gaan, over. we. Uh, DTM gaat onder andere nog naar... French die gaan nog naar Italië, die gaan nog naar China. Die hebben in Duitsland nog uh, een tweetal races. Dus uh, ja, uh, er is uh, nog niks beslist uh, wat dat er gaat uh, richting kampioenschap. Al is het wel zo dat uh, de Canadese uh, Bruno Spenkler, en die is actief uh, voor Mercedes, dus, uh, ja, dat hij toch wel een aardige uh, voorsprong heeft in het kampioenschap. Maar, ja, één of twee slechte resultaten en het kan zomaar slinken en weer spannend gaan worden daarin. Ja, want Spengler, uh, we hadden gisteren, stonden we te kijken hoe hij dat deed tijdens de kwalificatie. Bij de laatste acht, toen wist hij als enige onder de 1.31 te duiken. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Als je bij de laatste vier wilt komen, uh, dan gaat het er echt om. En uh, uiteindelijk uh, staat hij zevende uh, bij deze start. Ja, dat is helemaal Bruno Spengler, een Canadees... Uh, transstalige uh, Canadees, maar inmiddels al uh, zoveel jaren in Duitsland... Uh... Uh, ...actief, woonachtig, werkzaam, hoe je het noemen wilt, uh, dat hij de Duitse taal uh, ook uh, eigenlijk uh, perfect uh, beheerst. En uh, ja, dat is altijd wel belangrijk natuurlijk uh, als je een uithangsschild bent uh, van een uh, merk als Mercedes. Ja. Uh, de anderen, want als we even dat lijstje doornemen, want uh, nou, we hebben er al iets over verteld in, in de eerdere uitzending al... Uh, ...of eerder in de uitzending al met jou over de startopstelling. Jou uh, viel bijvoorbeeld uh, Miguel Molina op, de man die op de vierde plaats staat. Maar de tweevoudig DTM-kampioen Timo Scheider die mag uh, straks uh, vertrekken van Paul. Ja, dat klopt helemaal. Ja, laten we dan maar uh, inderdaad uh, vooraan gaan beginnen uh, als we het over de startopstelling hebben. Mm -hmm. Dan hebben we het over uh, Timo Scheider. Timo Scheider uh, ja, twee is het, uh, de laatste twee jaar uh, kampioen in uh, de DTM. Hij is actief uh, voor Audi. Timo Scheider, uh, iemand uh, ja, die Zandvoort uh, ligt hem wel of uh, ja, hij ligt Zandvoort wel, hoe je het ook uh, noemen wil. Want, uh, mm -hmm voorgaande jaren uh, dat hij begon met DDM, uh, toen begon hij bij Opel. Na Opel uh, ja, die kwam nooit ver in het veld, maar uh, Timo uh, presteerde het uh, op een gegeven moment om die uh, Opel hier op Zandvoort uh, op Paul position uh, te zetten. Ja, hij wist dat niet in een uh, overwinning toen om te slaan uh, vanwege een probleem uh, met een uh, wielwissel. Uh, dat wiel was niet goed uh, vastgezet uh, na de pitstop en uh, toen kwam hij niet verder als start aan maar in de jaren voor de uh, DDM. Was hij actief in uh, Formule 3 en zijn beste uh, resultaat, uh, die wist hij altijd op Zandvoort uh, te behalen. Wat mij aangeeft, uh, dat Zandvoort wel zijn uh, baan is. Yeah. Ja, en ik denk dat het uh, ook op gaat uh, voor zo'n uh, Molina. Die, uh, ja, uh, we hebben hem nooit eerder op Zandvoort gezien, ook dat uh, moeten we maar uh, nageven, dus uh, voor het eerst op Zandvoort en dan ook nog uh, zoiets presteren met EBM in je eerste seizoen, een uh, vierde startwaard. prima natuurlijk. En, ja daartussen, want we hebben het nu over één, hadden we het de uh, vier uh, Molina. Daartussen hebben we natuurlijk nog uh, twee andere temphanen staan. En dat zijn ook niet uh, de minste natuurlijk. Op de tweede plaats uh, vind ik terug uh, Gary Pettit. Nou, ook geen onbekende. Niet voor ons, niet op Zandvoort, niet op het circuit Zandvoort. En die uh, start van de tweede plaats, Gary Beathard, de winnaar van afgelopen jaar hier op het uh, circuit in Zandvoort. En de vierde, of derde, vinden we een terug, uh, Paul, die uh, Nou, die heeft vanmorgen ook al uh, laten zien uh, dat hij tot al in staat is, want dat was het snelste uh, in de warming-up. Dan gaan we even verder naar de vijf. Uh, Oké, okay, de vijf laatste. ja, nee, de vijf laatste, Ja, is Matthias Ekström. Ook een, ook een uh, voormalig winnaar hier, ook voormalig uh, DTM-kampioen, zesde. Dus, uh, Oliver Jarvis, nou geen onbekende op zandvoort, want die kunnen we nog wel herinneren van de A1 hier, dat hij ooit een a 1 wedstrijd wist te winnen hier voor Engeland toen. Ja, en zo, so, uh, dat lijkt dan weer uh, hoe, hoe hoog de kwaliteit van deze coureurs is, uh, allerlei succes uh, her en der uh, behaald. Dan gaan we uh, naar de volgende rij, uh, daar vinden we daar, uh, ja, de leider in het kampioenschap, uh, Bruno Spengler. Ja, en die, uh, als hij uh, dan naar rechts kijkt, dan ziet hij naast hem staan uh, trallen van Schumacher. Nou ja, de man hoeft ook geen uh, verdere in Dan gaan we naar uh, rij nummer 5. daar vinden we terug Mike Roggenveller voor de uh, Audi. Mike Roggenveller, uh, dit jaar uh, winnaar uh, met zijn uh, teamgenoten uh, van de 24 uur van Le Mans. Martin Tomczyk staat daar, staan. een rijtje verder, Jamie Green. Ook een voormalig uh, kampioen in de Euroseries uh, Formule 3. Daarnaast, daarnaast uh, is het uh, Marcus uh, Winkelhoog. De winkelhoog ook ooit uh, actief in de Formule 1. Ooit is, uh, een wedstrijd uh, aan kop geregen op de Nürburgring in de regen. Dus ja, de namen zijn allemaal uh, van een hoog niveau. Rijn rij nummer 7 uh, is het uh, Alexander uh, Crema. Ja, ook hij heeft in het verleden succes gehaald hier op Zandvoort, met name in Formule 3. Hij was heel goed bezig op vrijdag hier, toen was hij de snelste. Maar in, Ook in de vrije trainingen was hij goed bezig, maar in de kwalificaties ging het niet helemaal maar goed. Want keer op keer had hij moeite in de Arie bocht En ja, het grind daar maakte hij meerdere malen kennis uh, mee. Dus vandaar dat hij wat in de staat in het spel. Daarnaast zien we dan uh, Maro Engel. Ja, en dan uh, komen we bij de laatste uh, twee starterijen. Daar staan eigenlijk uh, drie mensen uh, die je daar wel verwacht. Dat is uh, Catherine Led, niks ten nadelen van de vrouwen. Die vinden we op de voorlaatste startlijn. Maar naast haar staat uh, David Coolvart. Ja, ook uh, een overwinnaar van uh, 13 uh, Formule 1 races. Ja, en hoe thuis helemaal achter in het veld. Dat kan en mag hij afdragen. Dan kijken we even verder op de laatste starterijen. Ook een dame. Suzy Stoddard, die is uh, actief uh, voor de en na een klaarstaat Kong Fu Cheng, en die komt helemaal uit China, ja, om en... hier achteraan uh, vast te gaan. Ja, en Kong Fu Cheng uh, heeft ook een E-1 verleden, als het goed is. Ook, hij heeft een E-1 uh, verleden, ja. Het ja. verleden hier in Zandvoort uh, heeft inmiddels uh, Robert Doornbos, die heeft net uh, een demo gedaan met de NASCAR en die uh, bevindt zich uh, alweer in het luchtruim uh, richting uh, Rotterdam, waar hij met uh, Zit er uh, nog wat rondjes uh, bij Bavaria City racing. Uh, dus daar kon je voor opgeven uh, voor een prijsvraag. En uh, ja, er zal een gelukkige winnaar zijn. Ja. Ik hoop niet dat dat uh, balken en... <laughs> ja. ik, ik zat er al op te wachten, dus... <laughs> Want hij heeft gisteren achter in die auto uh, gezeten. Nee, maar zonder gekheid, Ik noem een naam. En het is een man uh, die toch een hart heeft voor de autosport. En alles met uh, auto's te maken heeft. Ik heb hem uh, twee, weken, uh, twee of drie weken geleden hier op Zandvoort. Ik we zien nog een hele avond geweest met uh, maat uh, memorial. En uh, ja, daar zien we de uit dat iemand, ja... En... Dat hij dan toe geen twee zitten mee mag. Ja, dat heeft hij wat mij betreft al wel recht op. Dat ben ik wel met je eens. Als er een, iemand is die uh, hard voor de autosport heeft in dit land. Is het, uh, dan is het uh, de pre premier zelf. Uh, weliswaar in zijn nadagen. Maar goed, uh, wie weet uh, komt dat uh, wel weer terug. Uh, dank voor zover. Ik, uh, als ik uh, naar het beeld kijk. En ik, misschien dat jij dat ook kan zien. Uh, dan uh, begint men zich toch heel uh, langzaam op te maken. Voor, uh, voor de start. Eh? Tenminste, tenminste, het is nu nog uh, druk op de start up -stijl. ...maar met zo'n ja. minuut of vijf voor het einde, dan word je eraf uh, gestuurd. Ja, ik zie het beeld niet. Ik loop het tussenin. Dus. Ja? <laughs> maar wat ik op, op, op het andere beeld is, zie, is uh, dat de rijders in een uh, open auto uh, rondgereden worden... ...en uh, dat ze daar hard door, zwaaien dat is toch wel het uh, opgekomen publiek. Uh, ik zie toch een hoop mensen hier uh, rond om uh, te strekken om toch maar een Duits woord erin te gooien. Ja, en, ja dat doet, doet uh, mij en iedereen ook deur, zie je, denk ik. Ja, want uh, over het, de, de rijderspresentatie, ik kan mij nog herinneren toen ik als uh, jongetje van een jaar of 11, 12 uh, hier op het circuit kwam, uh, dat dat ook gebeurde bij de Formule 1 die er de toen destijds rondreed. Er werden ze dus ook in open auto's werden dus aan het publiek voorgesteld. Dus misschien een beetje afgekeken van, van wat ze toen deden. Uh, dat heeft de DTM dan organisatie Dus eigenlijk uh, praktisch bij elke wedstrijd. Ja, dat uh, gebeurt bij DTM uh, ook. Dat gebeurt ook, uh, gebeurt, uh, ook bij jou. We zijn er nog te van geweest uh, met zo'n vrachtwagen met al die rijders of uh, ja. met een heleboel muziek. <laughs> het ja, ja dat, het moment dat ik uh, dat wij Lammer stonden te in interviewen geloof ja, ik. Hè? Ja, ja. <laughs> Dat is ook, en dat hoort erbij en ja. dat is mooi voor ja. iedereen. Oké. Okay. Uh, Willem, we gaan straks verder met je de uitzending volgen over de wedstrijd die zich af gaat spelen voor de zesde ronde in het DTM kampioenschap. Dank voor zover. Uh, Zo dadelijk in het volgende uur komen we natuurlijk even bij je terug. Uh, dat was voor het moment Willem van Denzen, uh, Wij gaan weer verder denk ik met uh, wat muziek, uh, We Wij gaan uh, verder met een stukje muziek en ons opmaken dus voor de zesde kampioenschap. Of, uh, ja, zesde kampioenschap een race uh, van het DTM. Zesde race ronde. Zesde race ronde, ja. Van ja. dit uh, kampioenschap in 2010. Uh, en Sorsen. de tiende keer alweer op Zandvoort, DTM. Ja, en of er nog een elfde en een twaalfde keer, uh, dat zullen we de komende dagen moeten afwachten. Dat maar is, is er afwachtig. zijn mensen die zeggen van het ziet er goed uit. Dus laten we ons daarna vasthouden. Chef Special met Too Far gun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 Somehow, you can sing it that I need, ya yeah, to help me out I'm too far gone, I'm too far out, said I'm too far gone for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 Chef breaks a leg again No one on the first row Aiming to be catching If I need God yeah, To help me out I'm too far gone Too far out Said I'm too far gone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 Kom Van Starship. We build this city. CFM Race Radio maken ons klaar voor de zesde race uit het kampioenschap van DTM. Vooraan de start de dus, uh, startleiders Scheider. Je hebt trouwens nog geen race gewonnen dit seizoen. Scheider? Scheider, nog een, geen nee. race kunnen winnen? Ik heb inderdaad geen enkele kunnen winnen. Ik uh, heb hem, uh, inderdaad even uh, de rijderstander bij me. Uh, Scheider staat momenteel in het klassement met 17 punten op de zesde plek. Oké. Okay. Dus hij heeft een eerste race 2 punten gehaald. 5, 1, 4 om 5. Dat zijn een aantal punten wat aantal hij zijn. Het aantal punten wat hij, uh, heeft gedaan. De, heeft kunnen de haal, eerste he? vijf races heeft gehaald. Nee, en Sprengel staat er bovenaan momenteel met 42 punten. Oké, okay, en die start vanaf de? Uh, moet ik even, ja, moet ik weer omschakelen. <laughs> Moeten weer even de... snel schakelen. <laughs> maar die start als zevende. Zeven. Net voor Ralf Zemigen. Ja, klopt. Ja. Dat dus straks vanaf twee uur ook weer live te volgen hier, CFM Race Radio. Wij gaan gewoon lekker verder. Jaap Kopen komt er straks weer bij. Die is heel even een boodschapje aan, heel even Ja, ik wou zeggen, want hij heeft hem dan ook nog eventjes, twee uurtjes om te zitten. De spanning werd hem even te groot zo voor de start. Twee uur gaat het vanaf. Even Even weg. Wij gaan nog even een stukje muziek draaien. Eentje uit de hitlijsten van dit moment. Elise Doolittle. En daar nieuwe single heet Back Up. En daarmee moet ze bekend gaan worden in Europa. Je hoort hier, CFM. I was told to dodge those issues I was told Don't worry